Kaka Banner Radio Show. ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Cfm. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. In Washington hebben tienduizenden conservatieve demonstranten betoogd tegen de regering van president Obama... De betoging was georganiseerd door Glenn Beck, een tv- en radiopresentator van het rechtse Fox News. Onder de demonstranten was ook de republikeinse oud vicepresidentskandidaat Sarah Palin. Beck sprak de massa toe vanaf de plek waar Martin Luther King precies 47 jaar geleden zijn beroemde I have a dream toespraak hield. De zwarte leiders zijn er woedend over en spreken van een provocatie. Op de Noordzee is voor de kust van Bloemendaal een boot van de reddingsbrigade omgeslagen. Een van de zes opvarenden overleed later aan de gevolgen van een hartaanval. Aan boord waren twee ervaren leden van de reddingsbrigade en vier ambtenaren van de gemeente Bloemendaal die een werkbezoek aan de reddingsbrigade brachten. De boot sloeg om in zwaar weer. Het KLPD onderzoekt het ongeluk. De eerste etappe van de Vuelta is gewonnen door HTC Columbia. De eerste rit in de ronde van Spanje was een ploegentijdrit in de avond door de straten van Sevilla. Rabobank werd 18e op 36 seconden. De rode trui is morgen voor Mark Cavendish van HTC Columbia. Hij kwam als eerste van zijn ploegen over de streep. Morgen gaat de Vuelta richting Marbella. De Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic gaat zoals verwacht naar AC Milan. Milan is het eens geworden met FC Barcelona over de overgang van de spits. Het komend seizoen huurt Milan Ibrahimovic van Barcelona. Daarna kan de club uit Milaan hem overnemen voor 24 miljoen euro. De Zweed ging vorige zomer nog voor 45 miljoen van Inter naar Barcelona. De 28-jarige Ibrahimovic speelde eerder ook nog voor Juventus, Ajax en Malmö. Met zijn komst naar Milan groeit de kans dat Klaas-Jan Huntelaar vertrekt naar de Duitse club Schalke 04. De clubs zijn dat al eens geworden, maar Huntelaar en Schalke nog niet. Het weer, vannacht aan de kust enkele buien, mogelijk met onweer minima van 14 graden aan zee tot 11 landen in waarts. Morgen veel regen en wind bij een graad of 17. Dit was het Eindhuis journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zee, zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Va you si I'm a little americano. of a little bit sotto a little bit of a little bit of a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 Never let us slip away. I talk to my baby on the telephone long distance. Slip away. Slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away. Yeah. Never let us slip away. I really sniff go sniff away sniff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 Them.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 And it's gotta be the way. Everybody wants to make a move, so just party. Or oh, we can have a jam. So get your move on, I'ma take the screws and slam. Flip it how I want it flip From the back to the front when I drops me the manuscript. Cause I got the moves. And I'm always on the flow with the crazy, crazy rules. Tell me, can it feel the math skills coming with the fever, fever, fever? Cause we gotta get one to fever, fever, fever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 Toch zo'n echte een leuke band voor oh, de drummer speelt een break Zij voelt in de hart een steek.